Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Danswereld roemt overleden Rudy van Dantzig. Nederland en Israël gaan nauwer samenwerken... en duizenden kinderen in Arena zien Ajax verliezen van AZ. Met Rudy van Dantzig is een icoon van de Nederlandse danswereld heen gegaan... zegt staatssecretaris Zelstra in een reactie op het overlijden van de choreograaf. Van Danzig heeft een enorme bijdrage geleverd aan de danskunst in Nederland. en ons land met zijn 50 balletten volgens Zelstra internationale roem gebracht. Artistiek leider Ted Bransen van het Nationaal Ballet. vindt dat Nederland een inspirerende choreograaf. en groot man heeft verloren. Vriend en collega Hans van Manen. noemde Van Danzig een zeer belangrijke man. in de wereld van de dans. Hij heeft volgens Van Manen het ballet populair gemaakt in Nederland. Balletdanser Han Ebelaar, die veel met Van Dantzig samenwerkte, roemde vooral zijn enorme besef van stijl, kleur en esthetiek. Van Dantzig was al enige tijd ziek en overleed op 78-jarige leeftijd. Nederland en Israël gaan hun samenwerking intensiveren. Bij zijn bezoek aan Nederland tekende premier Netanyahu daarover een overeenkomst met premier Rutte. De zogeheten samenwerkingsraad komt voor het eerst bijeen in juni. De raad praat onder meer over de economie, maar ook over het vredesproces in het Midden-Oosten. Rutte benadrukte dat Nederland in het conflict tussen Israël en de Palestijnen voorstander is van een twee-staten oplossing. De Israëlische premier noemde Nederland een van Israëls beste vrienden. Eerder vandaag praatte Netanjahu met koningin Beatrix... de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en leden van de Tweede Kamer. De belangstelling voor het werk van de Tweede Kamer neemt toe. Volgens het jaarverslag van de Kamer bezochten vorig jaar... bijna 60.000 mensen de publieke tribune tegen 43.000 een jaar eerder. Verder keken meer mensen naar debatten via de website van de Kamer. Het aantal ingediende moties verdubbelde tot bijna 3700... Het PvdA-kamerlid Timmermans stelde de meeste schriftelijke vragen, 97. VVD'er Van der Steur de meeste mondelingen, 7. Het gemiddelde kamerlid was begin vorig jaar 44 jaar oud... en had ruim 4 jaar parlementaire ervaring. De Meldkamer voor Ambulancezorg van de Veiligheidsregio Zeeland... is door de inspectie onder verscherpt toezicht geplaatst. De inspectie was een onderzoek begonnen nadat de meldkamer... ten onrechte geweigerd had een ambulance naar een beller van 112 te sturen. Gebleken is dat er soms niet verpleegkundigen werken op de meldkamer. Bovendien zijn er steeds wisselingen op cruciale, leidinggevende functies. Het toezicht op de afhandeling van telefoontjes ontbrak vaak. In reactie zegt de verantwoordelijke burgemeester Verhulst... dat voortaan alleen gediplomeerde verpleegkundigen de telefoon aannemen. Ook komt er een protocol voor de behandeling van hulpverzoeken aan de meldkamer. Een man die twee jaar geleden in Den Bommel in Zuid-Holland... een ernstig auto-ongeluk veroorzaakte, moet tien jaar de gevangenis in. Hij botste in oktober 2010 met een gestolen auto frontaal op een tegenligger. Drie mannen kwamen om het leven, een ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechter had de automobilist van 24 zelfmoordneigingen. Zo reed hij eerder op de dag met zijn eigen auto doelbewust tegen een boom aan. Ook dat overleefde hij. De man mag na het uitzitten van de tien jaar cel ook tien jaar niet meer rijden. Gouverneur Rick Perry trekt zich terug uit de race om het Amerikaanse presidentschap. Volgens Amerikaanse media zal hij dat later vandaag bekendmaken. Perry gold aan het begin van de race om de nominatie van de Republikeinse Partij nog als favoriet. Maar door een reeks blunders zakte hij ver weg. Zo wist Perry tijdens een debat de namen niet te noemen van de ministeries die hij wilde opheffen. Een paar dagen geleden zorgde de Texaanse gouverneur voor, te, voor ophef... door te zeggen dat Turkije, dat ook NAVO-lid is... wordt geregeerd door islamitische terroristen. In de republikeinse voorverkiezing is Mitt Romney nu grote favoriet. General Motors heeft vorig jaar wereldwijd de meeste auto's verkocht. De Amerikaanse autoproducent leverde 9 miljoen personenauto's af. 800.000 meer dan het Duitse Volkswagen-concern. Dat verkocht vorig jaar 8,2 miljoen auto's. Toyota was jarenlang koploper, maar het Japanse bedrijf eindigt nu als derde. Ajax is door AZ uitgeschakeld in het bekertoernooi. Het werd in de Arena 3-2 voor de ploeg uit Alkmaar. In het stadion zaten alleen 20.000 kinderen en hun begeleiders. Eigenlijk moest de wedstrijd zonder publiek worden gespeeld... nadat een Ajax-fan in december AZ-keeper Esteban had aangevallen. De wedstrijd werd toen gestaakt en moest worden overgespeeld. AZ heeft zich door de overwinning geplaatst bij de laatste acht van het bekertoernooi. Daarin speelt de ploeg tegen de amateurs van GVVV uit Veenendaal. Het weer, vanavond eerst nog droog, later vanavond en vannacht wat buien... met kans op hagel, natte sneeuw en een klap omweer. Morgenochtend buien, smiddags droger, en periode met zon. Het maximaal lopen uiteen van vijf graden in Groningen tot acht in Zeeland. In het weekend is het wisselvallig en staat er soms veel wind. ANEB Verkeersinformatie. Tot nu toe verloopt de avondspits minder druk dan normaal. Er staat in totaal 80 kilometer file. De meeste files staan er rond Utrecht. Twee files zijn wat aan de lange kant. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 6 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knopend e 9 kilometer.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 Kijk op abn abn.mrhomespiersson.nl. Het NOS Radio 1 -journaal. Met Tim Overdijk. 7 over 5 goedemiddag. Een aantal grote pensioenfondsen gaat volgend jaar mogelijk de pensioenen verlagen. Tot wel 7 procent. Sommigen vragen zich af of deze maatregelen wel ver genoeg gaan. Aan hen de vraag hoe dat dan wel zou moeten in deze tijden. Dat straks, maar eerst naar die grote groep kinderen... die nog lang niet aan hun pensioen denken. Zij hoefden niet eens naar school vanmiddag. En de onderwijsinspectie vond het prima. Die plannen geen extra controles in. En daarom zat de Amsterdam Arena vanmiddag vol met joelende kinderen. 20.000 maar liefst. En allemaal kwamen ze voor die inhaalwedstrijd. Ajax AZ. Het is een ander geluid buiten de arena. Het zijn niet de diepe bassen van de volwassen mannelijke voetbalsupporters... die na deze wedstrijd komen, nee. Het zijn de hoge stemgeluidjes van kinderen. Een speciale wedstrijd in de arena. 3-0 voor Ajax. 2-0 voor AZ. 3-0 voor AZ. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. 4-1 voor AZ. 2-1 AZ. 1-1. Uh, na verlenging 0-1. Hoe, uh, hoe bent u hier als volwassen man? Want u mag eigenlijk helemaal niet binnen. Als begeleider. Hè? Zes kinderen. De man hebben een studiedag, dus er kwam goed uit vandaag. En gelijk gereageerd en uh, ja, zelf een dagje vrijgenomen. Dus dat uh, kwam ideaal uit. Nou, erg leuk, erg leuk. Ik ben heel benieuwd, heel benieuwd. een leuk programma erbij met uh, optredens. Goed geregeld. Is dit een, een, een, een, een goed initiatief van een voetbalclub dat dat, dat het zo wordt opgelost? Ja, ik denk het wel om te laten zien hoe het ook kan. En uh, bij dit, deze leeftijdsgroep om te laten zien dat het, uh, het voetbal juist plezier is. En, uh, en niet van die achterlijke dingen zoals er is gebeurd. Dus uh, ik vind het, ik ben het wel mee eens. En in één ding zijn deze kinderen vaak fanatieker dan hun volwassen tegenhangers. Het meezingen met de liederen en het applaudisseren als bij de elftallen het veld opkomen. Met uh, drie kinderen van de Lambertuschool uit Haarsting. Kijk eens aan. En wanneer horen jullie dat jullie hier naar de wedstrijd mochten gaan? Uh, eigenlijk pas maandag. Dus het is een soort schooluitje? Ja. ja is, het, is het leuker dan de Efteling? Nou, ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus uh, nou, nu wel, want ik ben al vaker naar de Efteling geweest. Ja, en nog nooit in de arena? Nee, ik ben nog nooit in de arena geweest. En wat vind je het mooiste ervan? Um, uh, ja, hoe, hoe het allemaal gebouwd is en dat uh, dak tot open en dicht kan. Ja, en voetbal, hou je daar een beetje van? Ja, ik zit niet op voetbal, maar ik vind het wel mooi om te zien. En voor wie ben je? Um, voor PSV eigenlijk, maar nu voor Ajax. Oeh, dan ben je in het hol van de leeuw Als ja. je eigenlijk voor PSV bent. Ja. Nou oh ja, dat is toch niet erg, hè? Nee, dat is ja. niet erg. Nou, geniet ervan. Mevrouw, ja, ja. mag ik even iets vragen? Want u heeft zo'n mooi geel jasje aan. Dat betekent dat u uh, begeleider bent. Ja, dat klopt. Wij zijn van de Sprong uit Reizenhout En we zijn met 100 kinderen zijn we hier zo om het spektakel mee te maken en uh, wij zijn op dit moment ook leden van de ouderraad van school en we zijn uh, helaas van gebombardeerd tot toiletje. Ja, als je die koppies ziet en de emotie, het is geweldig. Ik ben wel in het stadion geweest, toch, maar dan bij de toppers, <laughs> dat is heel iets anders. En uh, ik heb uh, voetballende kinderen, dus ja, bij het voetbalveld, dat ben ik wel gewend, maar dit is toch wel uh, een heel apart gevoel, hoor, moet ik zeggen. Maar wat er ook allemaal gebeurt op de tribune, het gaat natuurlijk om het voetbal. En voor de Ajax-fans loopt de wedstrijd uit op een teleurstelling. Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Wat vonden jullie van de wedstrijd? Ik vond dat Ajax heel goed had gespeeld, maar AZ was natuurlijk ook goed. Maar ik vond het natuurlijk wel jammer dat Ajax heeft verloren. Ja. Zeg Het is een beetje een rare vraag natuurlijk, maar wat hebben jullie liever? Rekenen en taal en, en dat soort vakken of hier in een voetbalstadion zitten? Hier in een voetbalstadion zitten. Dat is leuker hè? Ja, veel veel lekker. Ja. Dus ondanks, want jullie zijn allemaal Ajax supporters volgens mij, ondanks dat Ajax heeft verloren, een fijne dag gehad. Ja. En nu? Nu weer gewoon naar huis gaan en teleurgesteld zijn. Huiswerk maken? Nou, heb ik al af. Ik al af. En jij? Oh, nee maar, dat ga ik ook gewoon niet doen. Zo'n we nou krijgen? Gewoon niet doen. Huiswerk maken, zo hoort het ook na zo'n wedstrijd. Paul Sanders was dat. Die bracht de middag door. Met 20.000 kinderen in de arena. Een aantal grote pensioenfondsen heeft vandaag moeten aankondigen... dat ze volgend jaar mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Tot wel 7 procent. Eimert Muilwijk, voorzitter van CNV Jongeren. Goedemiddag. Goedemiddag. En dan zegt u als jongere van de CNV eh, 7 procent. Wat mij betreft mag het wel wat meer zijn. Nou, en de fondsen waren... Grote problemen zijn, dan zal het inderdaad nodig zijn. En nu wordt er gezegd: van nou, laten we het maximeren op 7 procent. En dat is een rekening doorschuiven naar de toekomst. Ja, want dat zegt de Nederlandse Bank. Hè? Die zegt van, nou, 7 procent is wel, dat is wel heel veel, dat is maximaal. En meer mag niet. Maar daar bent we het niet mee eens. Nee, ja, 7 procent is inderdaad veel. En dat is natuurlijk nooit leuk. Net als het verhogen van de AOW-left. Of allerlei andere pijnlijke maatregelen. Maar het is wel nodig. Want eigenlijk zeg je anders: laten we, als je bijvoorbeeld 10 procent zou moeten korten. Als je dan zegt, nou, die 3% tussen de 7 en 10% doen we niet... dan schuiven we die door naar de volgende generatie. En die heeft sowieso een hele grote last op zijn schouders, de jongeren van nu. Maar daarmee valt u toch wel de oude generatie af. Mensen die jarenlang hebben betaald, hebben ingelegd, toch rekenen op een pensioen... en dan worden geconfronteerd met een mogelijk maximale korting van 7%. En u zegt gewoon keihard, het zou meer moeten zijn. Ja, nou, het is inderdaad keihard. En dat is ook voor mijn eigen opa en oma, ik vind het ook niet leuk... We moeten wel bedenken dat we in de toekomst zien we al dat er een enorme zorgkosten op de jongeren afkomen, die zorgkosten gaan verdubbelen, de AOW-lasten gaan uh, groot worden, uh, we hebben een grote staatsschuld, dus als je dan ook nog zegt van nou, jullie kunnen wel met een beetje minder pensioen toe, dan vind ik dat gewoon onrechtvaardig. En ja, een paar procent is nou ook weer niet We zeggen dat daarmee gelijk alle ouderen aan de bedelstaf zijn. Nee, want wat zijn dan de gevolgen over een aantal jaar als er nu niet nog harder wordt gekocht, uh, gekort in uw optiek? U bent 27 jaar, hoe gaat u dat dan straks merken? Nou, dat ga ik merken. Als er nu uh, niet voldoende wordt gekort, moet je straks extra hard doen. Dus als je nu zegt van nou, we willen nu niet die 7% korten, dan zou het zo kunnen zijn dat je straks bijvoorbeeld 20% moet korten. En dan gaat het opeens niet om een paar tientjes, maar misschien wel om veel meer. Ja, dat zegt en... u, maar is het berekend? Kunt u dit staven met berekeningen of is het een slag in de lucht? Nou ja, dit is gewoon logica. Dit is, dit is normaal nadenken. Als je, als je dus zegt van nou, wij willen, hebben een groot tekort... Uh, en dat tekort dat vullen we niet aan... we nemen geen maatregelen om dat aan te vullen... dat is net als in je eigen spaarpot... in die zin is een pensioenfonds niets anders... dan slinkt uiteindelijk je eigen vermogen... Uh, die dus citeert in op je eigen vermogen... en daardoor wordt het pensioenfonds kleiner. Ja. Dus het is eigenlijk het vooruitschuiven. Kijk, het is heel goed dat er nu iets gebeurt hoor... want dit is historisch. Dat er nu wordt gekort... is voor niemand leuk, maar het is voor het eerst in de geschiedenis... dat er op zo'n grote schaal wordt gezegd... mensen, u krijgt minder pensioen... omdat we anders een rekening doorschuiven. Dus dat is goed, Ik vraag maar alleen of het voldoende is... Ja. Heb u veel medestanders binnen de vakbeweging die het met u eens zijn? Nou, je hebt er natuurlijk wel flink Robert's over gevochten. Want uh, we zijn er ook zeggen die, dat dit veel te ver gaat. Maar ja, ik nou, heb nou, neem gelukkig de afa... Afa... Neem bijvoorbeeld vakbond Avacabo FNV. Die noemt het kort op pensioenen onverantwoord en niet noodzakelijk. Ja, maar die zeiden tot voor kort ook dat de aow lijst het vooral niet omhoog moest. Dus die doen vooral de achterban... Uh, van de ouderleden vertegenwoordigen, terwijl we ook in de vakbeweging juist voor jongeren op moeten komen. Daar probeer ik vanuit CNV jongeren positieve uitzondering op te zijn. Ja, is het een generatieconflict binnen uw bond? Nou, daar gaat het wel op uitdraaien als er wordt gezegd... van nou, wij gaan de komende jaren, ondanks dat het nodig is... gaan we het toch niet doen. Kijk, ik doe dit niet voor mijn lol dat ik dit zeg natuurlijk. Maar als het, als het nodig is en we doen het toch niet... dan gaat het absoluut op een groot conflict uitdraaien. Ja, en hoe gaat u dan uw invloed laten gelden? Nou, dan gaan wij zorgen dat als, uh, als jongeren niet goed vertegenwoordigd worden... Nou, dan moeten we misschien wel uh, iets voor, vooral jongeren alleen gaan regelen... dat we niet meer met z'n allen in die vakbeweging zitten. Dat, wil ik niet, uh, dat zou ik absoluut niet willen, want ik geloof... Echt, in het man, stelsel, je, serieus je is die dreiging? Nou, die, die dreiging is serieus. Als je, als je als jongen niet goed vertegenwoordigd wordt... dan ga je je natuurlijk afvragen, wat, wat heb ik er nog aan? En ik geloof echt zelf in het heel erg in het Nederlandse pensioenstelsel... dat je het samen doet, veel beter dan Amerika of bijvoorbeeld Engeland... Die hebben er een rotzooi van gemaakt, die hebben nog veel grotere problemen. Maar als je nu niet consistent bent en er voor de jongeren bent... dan zeggen ze op een gegeven moment, nou, zoek het lekker zelf uit. Oh. Helder. Eimer, Eimert Meulwijk, voorzitter van CNV Jongeren. Dank u wel. Dank. Uh, straks het Nationaal Ballet, dat repeteerde vanmiddag... maar het dacht vooral aan Rudy van Dansie. Nee. Bijna Zwaan bij de ANWB. Ja, de fiets. Uh, ja, het valt mee hoor. Is een, okay. uh, wij noemen het een tandenloze avondspits. Tandeloze tandenloze avondspits? Ja, gebeurt gewoon heel weinig. Er staan 25 uh, dagelijkse files van 3 tot 5 kilometer lang. Vooral rond Utrecht en Rotterdam. Bij Amsterdam valt het mee. Nou, is er één file, die is wat langer. Op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkem en de Waalbrug bij Ewijk 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdik. In Amerika is opnieuw een republikeinse kandidaat uit de race gestapt. De gouverneur van Texas, Rick Perry, geeft het op. I am suspending my campaign en endorsing Nut Gingrich voor president van de United States. Rick Perry, hij geeft zijn steun aan Newt Gingrich. In South Carolina doet hij dat. Hij zei dat zojuist een paar, minuten, een paar minuten geleden. In South Carolina is onze correspondent Wessel de Jong... waar dus aanstaande zaterdag de volgende voorverkiezing wordt gehouden. Wessel, uh, wat is de reden voor hem om uit race te stappen? Nou, was het al de verwachting die, die na de voorverkiezingen in Iowa, daar de caucus, dat hij daar al zo opstappen. Perry had daar zwaar ingezet op de evangelische stem die daar breed vertegenwoordigd is in Iowa. Nou, dat lukte daar niet. Toen hing het al in de lucht, zijn vertrek. Nou, ik, ben nu al in, in, ik ben nu in South Carolina, wat je zei, waar zaterdag de volgende voorverkiezingen zijn. Ook heel veel evangelische stemmers hier. En Texas als uh, gouverneur uit het zuiden hoopt hier dan ook veel stemmen te trekken, omdat hij zelf ook uh, uit het zuiden komt. En dat lukt niet, dat zie je gewoon aan de peilingen. Hij staat nu zo'n beetje op 5, 6 procent. En daarmee is het zinloos geworden eigenlijk om al verder te gaan. Ja, je hebt hem de afgelopen dagen gevolgd, hè? begrijp ik. Die reportage die je wilde maken kun je weggooien, want hij stapt eruit. Vat toch even samen wat je van deze man uh, dacht. Uh, Gisteravond denk ik inderdaad dat ik zijn allerlaatste campagnebijeenkomst uh, heb meegemaakt. Er dus zat hij al wel bijzonder uh, relaxed bij, met zijn benen over elkaar. Dus het, uh, het was toch al wel enigszins, uh, enigszins zichtbaar. Nou, wat Perry fataal is geworden eigenlijk, dat zijn de, de nationale debatten geweest met de andere kandidaten. Op een gegeven moment uh, riep hij met veel fanfare... ik als president van de Verenigde Staten ga drie ministeries afschaffen. En hij kon er maar twee opnoemen. En hij heeft een minuut bedenktijd, kreeg hij... En uiteindelijk zei hij: Oeps, can't think of it. En van die klap is die, eigenlijk, is die eigenlijk nooit hersteld. Ja, hij heeft zichzelf uiteindelijk uitgeschakeld, hoor ik. Wat betekent ja. het voor de race nu in de derde staat van de voorverkiezingen? Ja, het, het hele conservatieve front tegen Mitt Romney, de grote kopperloper. Dat, dat front is nu ietsje minder versplinterd. Hè. Perry geeft, uh, geeft het stemadvies, wat je al zei, geeft het stemadvies, uh, om te gaan stemmen op Newt Gingrich. Hè. Dat is de man die uh, de voormalig kamervoorzitter van het, uh, van het Huis van de afgevaardigden. dat is de man die nu, Mitt Romney, de koppeloper, het meest dicht op die hielen zit. Vorige week was het verschil tussen die twee nog uh, 20% in de peilingen... nu nog uh, 10%. Maar het alle hele negatieve spotjes over Mitt Romney. Zeg maar de redelijke republikein. Ja, en dat, uh, dat lijkt toch te werken. Hij loopt, die, hij loopt die achterstand in. Maar goed, vanmiddag uh, wordt er een interview uitgezonden... met een van de exen van Newt Gingrich. Dus misschien gaat de kent dan weer de hele andere kant op. We moeten nog even terugblikken op de eerste voorverkiezing... twee weken geleden in Iowa. Die zou op het nippertje zijn gewonnen door Mitt Romney. Maar ik begrijp dat die uitslag is teruggedraaid. Wat is er gebeurd? Het, het is ...niet helemaal teruggedraaid. Er is eigenlijk nu weer een, een nieuwe tussenstand aangekomen. Ze zijn nu aan het, uh, aan het hertellen geslagen, het nauwkeuriger tellen geslagen. En nu, op dit moment, ziet het er naar uit dat, uh, dat, uh, dat Thorne, Rick Santorum, een hele strenge katholiek... ...dat die nu 32 stemmen daarvoor staat op... Uh, op uh, ...ja, het is een beetje raar, dat het achteraf allemaal op Romney voor staat. Maar het hele punt waarom je nog een slag om de arm moet houden... ...is dat, er nog, dat de resultaten van acht stembureaus, die zijn gewoon zoek... Eigenlijk. Dus het zijn een beetje Russische toestanden daar nu in Iowa... Met, met, met stembussen die verdwenen zijn. Maar goed, het is toch heel vervelend voor Mid Romney, de koploper. Hij had natuurlijk een prachtige, een spetterende overwinning had hij behaald. En Iowa, en New Hampshire. En daar is nu toch een wat uh, schaduw overheen geworden. Wessel de Jong vanuit South Carolina. Daar zijn zaterdag de volgende voorverkiezingen. Dank je. Kom nou Ik gezegd dat ik moet Kom nou, jongen! Kom Kunst met wat, Echt de En als wij winnen, kom ik aan nooit meer een jongen. Nooit meer. almo. Een vrolijk fragmentje uit de film New Kids Nitro, Nitro. De uitdrukkingen die daarin voorbij komen zijn niet bepaald dagelijkse kost. Ook niet voor dove tolken, want hoe vertaal je... en kukwuis in gebarentaal? Ze moeten er volgende week toch echt aan geloven. Een handjevol dove tolken. Ze gaan dan in de Rotterdamse bioscoop deze film vertalen... voor de doven en voor de slechthorende liefhebbers. Amy Gerichhausen, goedemiddag. Goedemiddag. Het tolk gebarentaal, zo laat u zich het liefst omschrijven, hè? Ja, klopt, ja. Nu Kids Nitro. Hoe gaat u dat uh, vertalen? Kun je daarop oefenen? Uh, ja, dat kunnen we heel goed oefenen. We hebben natuurlijk uh, heel nauw contact gehad met iWorks... en uh, ze hebben medewerking verleend in uh, ja, ons verschaffen om toch uh, zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden. Uh, ja, dat maar hoe, hoe ga je dan met name, dan met name uh, aan de slag met die straattaal... waar we net zo'n fraai staaltje van hoorden? Ja, dat was inderdaad wel even een uitdaging... We hebben daar uh, een aantal uh, dove jongeren ook op losgelaten. En uh, met het script wat we via iWorks gekregen hebben, zijn we eigenlijk uh, met een aantal doven en een aantal tolken erbij zijn we gaan zitten en uh, hebben we geprobeerd om alles zo goed mogelijk te vertalen. En uh, in principe zijn alle kreten die we zojuist voorbij hebben horen komen, zijn allemaal wel equivalent aan een soort Nederlands. Oh ja? Als je het hebt over koekwous, dan is dat redelijk te vergelijken met bijvoorbeeld uh, hartstikke gek. Ah. En dat is dan wel weer te vertalen. En hoe doe je, Alleen, hoe doe je eh, dat dan? Je zeg je dan niet hartstikke gek, maar je zegt koekwous. Ja, maar hoe doe je dat, dat als, als, als, als tolkgebarentaal? Wat voor beweging maak je dan? Ja, dat is heel lastig uit te leggen in de radio. Op nou, dus beschrijf, beschrijf maar... even. Je zwaaien met je handen, uh, doe je iets met nee. je hoofd. Nou ja, het is, het is vooral, uh, iedereen kent het vingertje aan de zijkant van het voorhoofd, mm -hmm. uh, wat rondjes draait en dat betekent dan gek, hè? Nou, zo'n zo soort gebaar zou je aan moeten denken, maar dan is de hand, de gele hand, in de vorm van een, een C. Ja, ja, zo is het beste om te omschrijven, in de vorm van een C en dan uh, niet naast het voorhoofd, maar voor het voorhoofd, dan ga je die rond, diezelfde rondje draaien en dat is het gebaar voor koekwaus. En dat zie je dan op het uh, witte doek, dat het dan koekwauws op zijn Brabants is? Nee, in principe hebben wij zelf, in overleg met de doven zelf, dus uh, die, die gebaren vastgesteld als het ware. En um, dan moet je zien dat het, het gebaar zal iedereen kennen, want het zijn in principe de bestaande gebaren. Alleen maken wij daar ander mondbeeld bij, een soort van uitbraak uit zonder klank. En uh, aan de hand daarvan uh, moeten ook zij dat gewoon leren. Net als wij de begrippen eigenlijk in eerste instantie moesten leren. Dat hebben we ook het... allemaal een eerste keer gehoord. Dus, de aanhalingstekens. Daar, dus daar op het podium gaat gewoon een nieuwe gebarentaal ontstaan? Nou ja, nieuwe gebaren. De taal blijft in principe hetzelfde. Maar er, er ontstaan nieuwe gebaren, net als dat er gewoon ook nieuwe woorden ontstaan. Hoe gaat u ja, dat doen dan in een, een donkere bioscoopzaal? Nou ja... Uh, het bestaat al wel, het wordt een beetje ontvangen als een heel nieuw fenomeen. In één keer in het jaar is er ook een Def in the Picture. Dat is een soort van dovenfilmfestival. Dat zijn films voor en door doven. En daar staat ook een tolk voor de bioscoopzaal eigenlijk. En die staat met de rug naar het scherm, het gezicht naar het publiek in een soort van hele uh, strakke spot. En uh, die is goed zichtbaar voor het publiek, maar de tolk zelf kan het publiek dan niet echt zien. En zo, uh, zo kunnen ze de tolk naast het scherm goed volgen als het ware en... Dan is het het idee dat er een, een, een extra klein schermpje komt waarop de tolk zelf ook mee kan kijken. Zeg maar. ah, dus u kunt ook meegenieten. Aan het eind van de film: allemaal de handjes in de lucht voor het applaus van, uh, van voor, voor u. Ja, zoals de over mensen dat doen inderdaad. Nou, laten we het hopen, dan hebben we het in ieder geval goed gedaan. Emigre Tolk gebarentaal. Veel succes volgende week bij de film New Kids Nitro. Dank u wel. Dag. Dag. Balletdanser choreograaf, schrijver, artistiek directeur, ridder en officier... in de orde van Oranje-Nassau. Op 78-jarige leeftijd overleed vandaag Rudy van Dantzig... het icoon van de Nederlandse dans. Twintig jaar was hij artistiek directeur van het Nationale Ballet. En hoewel daar vandaag de repetities gewoon doorgingen... zat het overlijden van Van Dantzig bij iedereen in het hoofd. 1. hold, go. Ja, goed zo. Choreograaf en vriend van Rudy van Dantzig, Hans van Manen, bijna 80, is bezig met het instuderen van een nieuw stuk. Ja, we zijn ongeveer alle twee begonnen in het begin 50 jaren. Hoe was de stemming hier vandaag? Uh, ik merk dat iedereen ermee bezig is. Uh, hij is uh, 20 jaar directeur geweest en heeft de Natzaal tot grote hoogte gebracht. Maar hij is al lang niet meer. Het nee, okay. Tot 91. Uh, uh, ja, ja, zo lang al niet ja. meer. Ja, het is een slag en een gemis. Maar aan dat gemis ben je natuurlijk al gewend. Omdat je, omdat je het wist. Omdat je het wist, ja. ja. Het stuk is bedoeld voor het 50-jarig jubileum van het Nationale Ballet... waar Van Danzig onlosmakelijk aan verbonden is. Van Dansie schreef van maanden anderhalve maand geleden nog een brief... Hij zou niet aanwezig zijn bij dat jubileum. En dan gaat hij plotseling door en dan zegt hij tegen mij... ik ga niet naar de feestelijke bijeenkomsten die er binnenkort komen. Dat is over het 50 jaar bestaan van het Nationaal Ballet. Het is me al een paar keer overkomen dat ik begon te wankelen... en mijn evenwicht verloor. Evenwicht heb ik nauwelijks nog. Rudy was niet een, een abstract uh, choreograaf. Rudy had altijd gegevens. En uh, uh, vaak over het menselijk leed, zeg maar. Mm -hmm. Ja. Geëngageerd in die zin? Uh, zeer geëngageerd, mm. maar hij was sowieso een zeer geëngageerd iemand. Hoezo? Uh, geëngageerd, uh, zeg maar politiek geëngageerd. Of nam het altijd op voor de, mm. voor de, uh, voor de underdog. Verdansig heeft eigenlijk vanaf het begin van het Nationale Ballet, begin jaren 60, er gewerkt. Werd daar vervolgens in 1971 artistiek leider. Twintig jaar lang drukte hij zijn stempel op het Nationale Ballet. Huidig artistiek leider Ted Bransen werd nog door hem in dienst genomen. Hij heeft me geleerd dat het belangrijker is wat, uh, wat iemand over kan brengen dan hoe precies uh, iemand in de les aan de bar of eruit ziet en wat de techniek doet. Hij heeft me geleerd dat het gaat om wat dans met je doet. En niet om hoe het eruit ziet. Zijn dit dansers die hier, met wie u aan het werken bent, die hem nog hebben meegemaakt? Ja, best, en, en heel, heel stel wel. En heel stel zijn ook echt heel erg aangedaan. Want Rudy heeft voor iedereen, ook al is dat niet de choreograaf geweest die hun directeur was, maar iedereen die met hem gewel, ge, gewerkt heeft, daar heeft hij iets voor betekend, daar heeft hij iets voor losgemaakt. Het is een enorm charismatische man. En een hele... Ja, een hele belangrijke kunstenaar. En dat wist je als je met hem werkte. Als Rudy de studio binnenkwam, mm -hmm. veranderde iedereen. En ging iedereen toch tien keer, hard wer tien keer harder werken. Ja, Waar ja. lag dat aan? Hij, had een, uh, hij eiste altijd het uiterste en verwachtte altijd het uiterste van iedereen. Omdat hij dat ook zelf gaf. En mm -hmm. de repetitie zat er altijd achter mensen aan. Sneller! Meer! harder! Mm -hmm. We het meeste van je zien. Je moest je echt binnenstebuiten keren. Van Danzig is een monument voor de Nederlandse danswereld, vertelt Van Manen. En hij verdient het dat er voor hem een monument komt. Het zou mooi zijn als er een portret van hem is, een kop, hè? Ja. Uh, en, en, en, en, om om een, hem te en, gedenken. Hier. Om hem te gedenken, ja. ja. Wat met acteurs en de stad Schapen ook gebeurt. Ja. En ik vind het zeker dat dat van hem zou mogen gebeuren. Jeroen de Jager over de dood van Rudy van Danzig. Op onze website nus.nl veel beeld en geluid over zijn leven. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen. Meld die bij het bijwerkingencentrum Larep. Dat houdt bijwerking van geneesmiddelen scherp in de gaten. Dus ga naar mijnbijwerking.nl. Doen. Agnes Kant. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Radio 1, het NOS-journaal. Nederland en Israël gaan hun samenwerking intensiveren. Bij zijn bezoek aan Nederland maakte premier Netanyahu daarover afspraken met premier Rutte. De zogeheten samenwerkingsraad komt voor het eerst bijeen in juni. De raad praat onder meer over de economie, maar ook over het vredesproces in het Midden-Oosten. In Bussum zijn bij een steekpartij in een koffieshop drie mensen gewond geraakt. Er zijn berichten dat een van de slachtoffers er slecht aan toe is. De dader is gevlucht, de politie is naar hem op zoek en daarbij wordt zonder meer een helikopter gebruikt. Over de aanleiding voor de steekpartij is niets bekend. De koffieshop ligt in het centrum van Bussum en is een van de oudste van het land. Gouverneur Rick Perry trekt zich terug uit de race om het Amerikaanse presidentschap. Hij heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie. Perry was aan het begin van de race favoriet, maar door een aantal blunders zakte hij ver weg. Zo zei hij tijdens een debat dat hij drie ministeries wilde opheffen, maar hij kon niet meer opnoemen welke.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 Er waren grote verschillen in het weer vandaag. In het noorden klaarde het al snel op, daar was het mooi weer. Regen was het in het midden en het zuiden van het land. Het is nu overal droog en later vanavond trekken vanuit het westen opnieuw buien het land binnen. Bij deze buien kan in het noorden hagel en onweer voorkomen... en ook zware windstoten tot zo'n 80 km per uur. Het koelt verder af naar 5 graden aan zee en een graad of 3 landinwaarts. Morgen hebben we vooral ochtends met buien te maken. In de middag is het grotendeels droog en dan klaart het ook meer en meer op. Maar die droge periode duurt niet lang, want morgenavond gaat het opnieuw regenen. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. De wind waait uit het westen, is matig. Aan zee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. In het weekend verandert er maar weinig. Het blijft wisselvallig met perioden met regen, maar ook droge momenten. En verder staat er veel wind uit de meest westelijke richtingen. En ook blijft het aan de zachte kant. ANW-verkeersinformatie. Ah nee, Tot nu toe verloopt de avondspits minder druk dan normaal. De meeste files staan bij Utrecht. Rond Amsterdam valt het relatief mee met het aantal files. Twee files wijken af. Die zijn wel langer dan gebruikelijk. Ze staan allebei op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De andere kant op naar het zuiden loopt het vast. Tussen Renkum en Knoopend e over 9 kilometer.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 Doe mee met NL Doet van het Oranjefonds. Vier over half zes. U luistert naar het NWS Radio 1 Journaal. In Syrië zou vandaag een einde komen aan de waarnemersmissie van de Arabische Liga. Sinds een maand trekken enkele tientallen rapporteurs met oranje hesjes door het land. Volgens de Verenigde Naties zijn de afgelopen maanden al 5.000 burgers omgekomen door geweld van het regeringsleger. Maar ook aan de kant van de regering vallen slachtoffers. In Syrië is momenteel nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom. Jan, die, die missie van uh, de Arabische Liga, is die echt afgelopen? Dat is toch niet helemaal duidelijk uh, of die afgelopen is. Het eerste deel van de missie is uh, vandaag afgesloten. Er wordt een rapport geschreven. Maar dit weekend zal worden besloten of de missie uh, zal worden voortgezet. Dat zal gebeuren. Uh, of of, of als al dat verzoek zal worden gedaan om de missie voort te zetten. Dat zal gebeuren aan de hand van de bevindingen van, van de waarnemers, van de rapporteurs. Syrië heeft inmiddels al laten weten dat zij geen bezwaar hebben tegen een verlenging. Dus de kans is heel groot dat de waarnemers de komende tijd nog in het land zullen blijven. En als ze dan blijven, Jan, zijn die dan ook vrij om te gaan en te staan waar ze willen? Heb jij het idee dat ze ook een objectief beeld kunnen krijgen? Ja, het is, het is een beetje moeilijk om daar achter te komen. Officieel mogen de waarnemers geen, geen interviews geven, maar het ja, vertellen ze hier toch wel dingen. Ik heb gisterenochtend een aantal waarnemers gesproken. Er is natuurlijk veel kritiek geweest de afgelopen Weken ook onder meer van waarnemers die de missie hebben verlaten. Die hebben gezegd van het is eigenlijk een farce we worden voor het lapje gehouden door de Syrische autoriteiten. De waarnemers die ik daar gisteren uh, over aansprak, die zeiden ja het is wel moeilijk werken, maar helemaal onmogelijk is het toch ook niet. En uh, ze waren een beetje pissig over die mensen die eruit zijn, zijn gestapt. Uh, de eerste bijvoorbeeld, dat was een Algerijn. Ik sprak met een collega die zei ja die man die kwam eigenlijk zijn hotel niet uit. Het is niet makkelijk, maar... Uh, we krijgen toch de verhalen wel te horen. We krijgen een beeld van wat zich hier in het land uh, afspeelt. Mensen komen toch naar ons toe met, uh, met de verhalen. We praten uh, in de steden, in de dorpen. We praten met de gevangenen. We praten met de families van de gevangenen. Dus het is, het is absoluut niet een, uh, een onzinnige uh, bezigheid waar we, waar, waar we hier mee bezig zijn. Het heeft absoluut nut uh, deze missie. Ik zou zeggen, maar dat zeg ik natuurlijk vanaf, de, vanaf de mijn veilige microfoon hier in Hilversum... Uh, rij lekker met ze mee, kijk wat ze doen. Maar dat is wat makkelijker gezegd dan gedaan, lijkt me. Ja, ja officieel mag dat, mag dat wel. En uh, is, is er de policy dat je vrij met, met de waarnemers mee op missie kan... en dat je ze kunt filmen. We hebben dat gisteren geprobeerd, maar ja, het is eerlijk gezegd... of het nou bedoelde chaos is of, of, uh, of, of, of, of niet... Uh, je staat bij het hotel, er is volstrekt niet duidelijk welke waarnemer uh, waar naartoe gaat. Er rijden af en toe wat auto's voor, die scheuren weg. Uh, uiteindelijk zijn we achter een van die uh, auto's aangereden. Uh, het waren eigenlijk twee busjes met waarnemers uh, begeleid door militairen. We hadden geen idee welke kans op gingen. Uiteindelijk stopten ze bij een, uh, bij een benzinepomp. En uh, toen bleek bij navraag dat ze richting Hamma en Homs uh, gingen. Toen hebben we gevraagd wat uh, ze gingen doen wilden ze niets over zeggen. Vervolgens of wij op enige bescherming van hun konden rekenen, dan wel van het leger, dat hebben we ook aan het leger gevraagd. Dat werd categorisch uh, geweigerd. Nou ja, ons dat is de, de plaats waar vorige week een collega is, is doodgeschoten. Toen hebben wij maar besloten om die missie de missie te laten en, uh, en om te keren. Ja. Want dus officieel mag je mee, maar ja. Uh, het, het, het, het is niet per se veilig, zal ik maar zeggen. ja, dat maakt ook zo frustrerend momenteel het verhaal in Syrië... hoe ze dat voltrekt. Moeilijk om berichten te verifiëren. Je bent er nu een aantal dagen. Hoe, hoe merk je dat in je dagelijkse praktijk als journalist in Syrië? Ja, het is, het is, het is, het is, het is buitengewoon lastig om, uh, om hier te werken. Je hebt voortdurend, of eigenlijk bijna voortdurend... de geleiders uh, bij, van het ministerie van Informatie. Zo zijn we vandaag naar Dera gegaan. Dat is een stap in het zuiden, in de buurt van de Jordaanse grens... Uh, maar de opstand is begonnen, waar nog steeds clashes zijn. Daar zijn gisteren volgens mensenrechtenorganisaties weer één doden en elf gewonden gevallen. We zijn er onder begeleiding naartoe gegaan met een busje, met begeleiders van het ministerie. We mochten niet de plekken uitzoeken waar we wilden filmen. We werden van locatie naar locatie gebracht, voortdurend in de gaten gehouden door de geheime dienst. Wij werden zelf ook voortdurend gefilmd. Er was een bepaald moment aan het einde van het bezoek nog ingelast... waarin we met de gewone mensen op straat mochten praten... Ja, de meeste mensen die we aanschoten, die schoten onze camera's schichtelijk voorbij. En dat is natuurlijk niet, niet verwonderlijk. Want wij werden voortdurend omringd door allemaal mannen in bruine lerenjasjes van de geheime dienst. Ja, dat is natuurlijk niet echt een, uh, een goede mogelijkheid om, om de mening van het volk uh, te beiden... Om, om, om je te uiten, om te zeggen dat je tegen het regime uh, bent. Gek genoeg waren we gisteren wel even uh, los van onze begeleiders. Uh, en toen kwamen we in een dorpje terecht... Waar een, een, een begrafenis uh, aan de gang was, een begrafenis van een, uh, een omgekomen militair. En het gekke was dat, dat er daar geen enkele begeleiding bij was, niet, niemand van het ministerie, dus dat alle mensen daar pro-Assad waren. Ja. En, wat, wat, en, dus wat dat betreft is het, is, is, is het, is het toch een. Uh, het, het beeld dat, wat ik hier krijg, is dat het toch niet zo zwart-wit is als vaak wordt uh, gedacht in Ja, dat is een, dat is een interessant is punt, een Jan. Gehoor. Ik zag, ik zag op de website nieuwsuur.nl die reportage terug die je maakte van die um, um, begrafenis van een omgekomen regeringssoldaat. En twee dingen spraken er inderdaad uit. Het verdriet om de omgekomen uh, man was, was echt, was oprecht. Vrouwen die huilden ja. daar. Maar wat mij ook opviel was dat de mensen ja, zich echt massaal achter Assad leken op te stellen en Jati inderdaad te maken. Uh, zonder begeleiding mensen die spontaan naar je toe kwamen. Ja, dat, dat, dat, dat was spontaan. Hè. Wij denken dan, uh, ja, zo'n zo demonstratie die wordt bij elkaar geroepen uh, uh, voor de media om, om, om de camera's daar eens op te zetten en dan om te laten zien hoeveel steun er in dit land voor het regime was. Maar dit was in een dorpje, niemand wist van onze komst, wij waren ook de enige camera vroeg, dat was daar gewoon. Daar waren duizenden mensen op straat, allemaal met posters en vlaggen van Assad, allemaal hun, niet alleen gauw betonen, maar ook steun aan het regime uh, betuigen. En... Dat, dat, dat Sterker nog, er was zelfs een man en die zei... ik ben eigenlijk heel erg voor Assad, maar dat durf ik niet meer te zeggen. Want ik ben bang dat als die terroristen, hè, want zo worden ze dan nou genoemd... als die terroristen hier de macht overnemen... dan ben ik bang uh, voor, voor wat er met mij zal gebeuren... als ik me nu te openlijk voor de president uitlaat. Dus het, is een, het, is voor, voor, het blijft natuurlijk moeilijk in te schatten. Uh, je kan mensen niet in de harten kijken. Maar ik krijg toch de indruk van een verscheurd land... waar uh, ja, toch twee uh, groepen van de bevolking lijnrecht tegen elkaar staan... Jan Eikenboom, collega van Nieuwsuur vanuit Syrië. Blijf veilig, dank wel. Ajax werd vanmiddag uitgeschakeld in de KNVB-beker. De Amsterdammers verloren het duel met AZ. De wedstrijd die overgespeeld moest worden na het incident... afgelopen december met de belaagde Ajax-keeper. Ajax kwam nog wel op voorsprong dankzij De Jong... maar Martens en Benschop en nogmaals De Jong zorgden voor de 2 2 ruststand De winnende goal van AZ kwam uit een omstreden penalty. Bas Tichelaar praat na met de coach van AZ, Gert-Jan Verbeek. Het was vandaag niet alledaags. Uh, wat vond je van de sfeer en de entourage? Als je kijkt naar, en dat, dat doe je denk ik op, naar de, de, de kinderen op en op, uh, in een stadion, ja, dan is dat gewoon uh, een groot feest geweest op die tribunes. En, uh, ik denk wel dat de meerderheid AI-supporter was. Dus die gaan wel met een minder leuk gevoel naar huis toe. Maar ik denk dat ze toch kunnen hebben op een hele leuke middag. En uh, ja, ook, ook, ook denk ik dat als je kijkt naar het voetballende gedeelte, dat, uh, dat uh, zowel Ajax als AZ er hebben mee, meegeholpen dat het een leuke wedstrijd werd. Want die was heel open, uh, vijf goals, dus uh, ze hebben zich niet hoeven te vervelen. Ik zag nog een spandoek hangen, daar stonden op Hup Ajax en AZ. Ja, nou, dat is toch mooi. Uh, wij weten ook dat wij in, in Alkmaar een, een aantal mensen hebben die in eerste instantie Ajax-supporters zijn. Maar ook uh, AZ-supporters zijn. En, en, en soms heb je ook een andere volgorde en AZ-supporter. En, en dat kan, en dat mag ook, en dat hoort ook zo te zijn. Was het voor jou nou anders, omdat er 20.000 kinderen op de tribune zitten in plaats van zeg maar, gewone voetbalfans? Maakt het dat anders? Nou, ja... Ja, dat, voor mij maakt het niet, in de coaching of zo, niet zoveel uit. Alleen, ik probeer een keer een speler te bereiken, dat lukt helemaal niet. Dat kak of niet van geluid. Uh, het is apart, maar ik vind het uh, veel uh, frustrerender om in een leegstelling te voetballen. En dat heb ik ook al een keer meegemaakt. Met hier een bij nacht toen? Ja. Um, je wint terecht, hè, denk ik. Ja, als je naar het spel kijkt en, en, en, en naar de andere kansen wat gecreëerd zijn door ons, dan, dan denk ik nou, dat we het niet hebben gewonnen. Um, Ajax zal nog wel zeggen, die strafschop, was dat er wel een, De beslissende strafschop uiteindelijk? Ja, maar in eerste hadden we ook zo'n situatie... waarin hij hem uh, he, met Charlie Banchop... Nou, die werd ook behoorlijk hard van de bal gelopen. Hij geeft hem niet. Ik zal het vanavond nog eens terugzien. He, dat zijn al situaties... Uh, ik kan je nog een competitiewedstrijd niet zo lang geleden herinneren, waarin ze hem wel, wel kregen. En die is ook veel besproken geweest. Dus de ene keer zet dat wat mee en de andere keer zet dat wat tegen. Heb je erover uh, ingezeten over hoe je middenveld zou spelen vandaag? Want Wermblom is daar weg, dat was een belangrijke pion op je middenveld. Nu doe je het met uh, Martens, die terug is erbij. Uh, heb je daarover ingezeten? Nou, niet over ingezeten. Op het moment dat zich uh, uh, iemand aandient voor uh, Pontus Wermblom... Dan, uh, dan ga je wel al meteen zitten denken uh, van uh, wie houden we over? En is het noodzakelijk om er iemand bij te halen? Nou, dat vond ik niet. Ik had al meteen het idee dat we één of twee spelers hadden die dat zouden kunnen... Uh, oppakken. Ook Erik Valkenburg heeft daar al wel eens gespeeld. Op een gegeven moment moet je toch een keuze maken. In het trainingskamp hebben ze allebei daar speelminuten gemaakt. Op dit, keer, op dit moment is het, is het Adam her die dat doet. En ik denk dat we de zeker voetballend niet op achteruit zijn gegaan. Ja, defensief zal het moeten afwachten. Twee goals tegen vind ik toch wel wat. Zeker als je ziet hoe ze vallen. Daar moeten we nog wel even de puntje op die zetten. Maar ik moet zeggen dat over de hele wedstrijd genomen ik over het functioneren van het middenveld, zowel bij balbezit als bij balverlies, heel erg tevreden ben. Wat betekent dit voor zondag? Want dan komt Ajax opnieuw als tegenstander ja, uh, om maar even met de, de psychologie van de kou, uh, koude grond te starten uh, is het natuurlijk zo dat deze overwinning ons wel veel zelfvertrouwen geeft. Maar aan de andere kant is het ook weer een compleet nieuwe wedstrijd waarin wij weten dat Ajax uh, er alles aan gelegen is om, om de achterstand te verkleinen. Hè, want zij mogen niet verliezen, hè, want dan gaat het weer acht punten. Plus het feit dat ook uh, PSV en, en Twente uh, van het weekend spelen. Ja, en de competitie is voor Ajax al heel erg belangrijk vanwege eventueel bereik op uh, de Champions League. Ik zit nog aan de bekerfinale van vorig jaar te denken. Ook Ajax-Twente en drie dagen later voor de competitie de beslissing hier. Ja, maar de spelers zijn thuis, hè. Ja. Nou spelers ze uit. Dus? Ja, wij, wij gaan weer ons stinkende best doen om, om onszelf ons al voor te bereiden op, uh, op Ajax uh, bij ons in, uh, in, in Alkmaar. En uh, wij gaan proberen te winnen trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek. In de kwartfinale van de beker speelt AZ tegen de amateurs van GVVV. Die komen uit Veenendaal en die gaan dus op 1 februari... met familie en kinderen naar Alkmaar. <middels> straks de premier van Israël, Netanyahu... op bezoek bij zijn collega Rutte in Den Haag. Hoe kritisch werd hij ontvangen? Dat horen we straks van Wilco Baum. Wijnand Zwaan over de tandeloze avondspits. Is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo. Er is uh, niet zo heel veel gebeurd. Nou, gisteren zagen we wel dat het uh, zo tegen 6 wel op een aantal plaatsen misging. Nou, laten we hopen dat dat nu uitblijft. Er staan een paar wat langere files. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, bij Deventer 6 kilometer. Op de A50 was een, even een aanrijding van Eindhoven naar Arnhem, bij Ravenstein. De weg is daar weer vrij. En de A50 van Arnhem naar Os, daar staat 9 kilometer voor Knoop het Heewijk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. Minder overvallen in Nederland vorig jaar. Maar de forse daling zal de eigenaar van Cafetaria, de Bonte Koe, worstwijzen. Zijn snackbar in Overasseld, vlakbij Nijmegen, werd gisteravond overvallen. Joris van der Kerkhoff. Joris, een uur geleden vertelde je dat de politie centimeters uitdeelt... zodat makkelijker is te zien hoe lang een verdachte is. Hangt zo'n centimeter ook bij de Bonte Koe? Ja, een lengte sticker. Size does matter staat er, staat er onder. 1,60, 1,70, 1,80... En als ik ervoor ga staan, hij hangt 10 centimeter te hoog. Ja, dat tien centimeter te laag, hangt hij. <laughs> nou, dan ben ik 1,54. Dat zal niet zijn. Maar goed. Maar hij hangt, ja, er zit in ieder geval een verschil van 10 centimeter in. Dat klopt. Ja. En u zag hem hier wel gisteren, hem, de overvaller, hier weglopen? Nee, het, dat is me eigenlijk ontgaan. Ik heb hem wel goed binnen zien komen. En hij heeft ook Paul voor me gestaan. Maar ik heb hem eigenlijk uh, niet naar buiten zien gaan via de meetlat. Dus het was echt een schatting hoe groot die zou zijn. Het was ongeveer tien uur eh, toen, het, toen het gebeurde. Hier in de cafetaria de Bonte Koe. Met de vrolijke koe die daar staat. Eh, en de letters cafetaria daar overheen. Een vrolijke regenboog. Zo vrolijk was het gisteren voor u niet. Je ja, hebt het me net laten zien dat u achter was. Lopen we daar weer naartoe. Eh, net voor tien uur was de boel aan het, aan het afsluiten. Het bijzondere is wel, dat ik altijd begrepen heb... als je in zo'n cafetaria komt, dat je moet opletten dat je niet uitglijdt, ja. Maar het is niet glad. Ja, nee. Nee, het, uh, ik was inderdaad uh, de laatste bezigheden voor de dag was ik, uh, aan het opruimen. Ik moest, uh, de laatste klant was een paar minuutjes geleden daarvoor naar buiten gegaan... Uh... Ik had de jas al aan. Ik liep naar achter om de televisie en de lamp uit te maken. En toen hoorde ik de deur. En ik kijk op ons beeldschermpje via ons bewakingscamera kan ik dan achter zien wie er binnenkomt. Nou, dan kijken we nu nog een keer. We zien dat beeldscherm. U ziet de deur opengaan? Ik zie... Ja, ik, nee, ik hoor de deur opengaan. Ik kijk op het schermpje en ik zie een jonge man binnenkomen... met zijn hand op de rug. En in de schittering van de ruit zie ik dus dat hij vuurwapen op zijn rug heeft. En ja, dat, uh, dat was voor mij... Dit gaat niet goed. En... Uh, nee, mijn eerste gedachte was: wat moet ik doen? En ik denk, ik ga er gewoon vol in de aanval. Ja, en hoe hebt u die aanval gekozen? Uh, de, ja, precies daar op die plek, daar hangt ook uh, onze CO2-blusser. En uh, ik denk, ik pak de blusser en ik ga hem gewoon met de brandblusser te lijf. Ik spuit gewoon die brandblusser leeg. Ja, ik pak die brandblusser. Ik, ja. Ja, dat is dus nog een behoorlijk zwaar, uh, zwaar iets. Maar u bent van de vrijwillige brandweer? Ja, ik zit bij de brandweer, dus ik zou ook precies moeten weten hoe die werkte. Maar uh, ik vergat dus in eerste instantie de pin eruit te trekken. Dus ik moest de CO2-blusser op de grond zetten weer. En toen was hij inmiddels al achter de toonbank doorgekomen... Ja. en stond hij hier voor u, zo... Ik kom dus overeind, ik had de pin er nog niet uit, ik kom overeind... en ik keek dus al recht in de loop van het pistool. En die werd echt op u gericht, rechtstreeks op uw hoofd? Rechtstreeks, ik denk een centimeter of tien van mijn hoofd af. En dat was voor mij van het idee van, heb ik de brandbussen laten vallen... ik stak ook echt mijn handen in de lucht en van, nou, ik doe niks, ik werk mee, maar doe niks. Ja, en toen vroeg je, toen moest je de brandbussen natuurlijk weer wegleggen. Nou, die hadden we ondertussen laten vallen. Toen zijn we naar de kassa gelopen die voor de zaak staat... Uh, ja, en op dat moment was ik eigenlijk uh, heel erg rustig. Uh, de overvaller ging naast mij staan. Uh, ik heb de kassen opengemaakt en het, het geld meegegeven. En toen wou hij nog wat sigaretten. Ik heb een paar pakjes sigaretten meegegeven. Doet u er maar sigaretten bij? Nee, dat vroeg hij. Ja, ja. Van hey, ook, sigaretten. ook nog een soort, zei hij erbij? Nee, dat niet. Ik heb een uh, paar pakjes maar Maar je kunt ze er heel moeilijk uitkrijgen. Dus uh, dat duurde te lang. En toen is hij uh, ge, ja, gevlucht, zeg maar. Ja. Nou, inmiddels uh, staan er twee kleine kinderen te wachten op... Uh, of klein. Hoe oud ben jij? Tien. Tien. En jij? Zeven. Ja. En die kleine daar? Drie en een half. Ja. oké. Okay. Met twee vaders erbij, die staan te wachten. Het gaat allemaal gewoon door. Het, alsof het niet gebeurt. Dus u vertelt het ook op een manier van acht jaar. Nou ja, dat is toch niet helemaal zo. Want uh, ja, ik denk toch gisteravond om um, half in over thuis waren. Aan kwart over vier liep de wekker af om naar de veiling te gaan... Want je hebt ook nog een groentezaak daarover. Ja, aan de overkant hebben we nog een groente- en bloemenzaak. En we kunnen ze zeggen dat we vannacht geen oog dicht hebben gedaan. En ja, je moet door. He, dus, en je moet toch weer een beetje vriendelijk tegen je klanten zijn. Je moet toch weer voor je spulletjes zorgen. En ja, uiteindelijk moet aan het eind van de maand ook de hypotheek betaald worden. Ja, en ik zag u al, er was al iemand... Uh, we, gaan, we gaan zo na zes nog eens een beetje verder praten. Maar wat wel grappig was, er was net iemand van de, van de groothandel. En daar was u al mee aan het onderhandelen. Dat het zo gek ja. was dat uh, de aardappelprijs omlaag gaat... maar de uh, prijs voor de, de frietaardappelen uh, niet. Nou ja, goed, daar gaan we niet lang over praten. Wel over, over die camera's en, en, en, en hoe je daar verder mee omgaat. Maar dat doen we dan straks. Frietje. Ja. Erbij. Vanuit Cafetaria, de bonte koe. Eet smakelijk, Joris. Eet even door. We spreken jullie na zes uur. De Israëlische premier Netanyahu is voor een tweedaags bezoek in ons land. Vandaag sprak hij met de koningin, met leden van de Tweede en de Eerste Kamer... en vanmiddag ook met premier Rutte. Verslag even, Wilke Boom, jij volgt het bezoek. We weten dat Nederland veel kritiek heeft op de bouw van Joodse nederzettingen... in de bezette Palestijnse gebieden. Was dit het belangrijkste onderwerp tijdens dit bezoek? Nou, het was een onderwerp en het is besproken. Maar of het heel belangrijk was, dat zou ik niet durven te zeggen. Want uh, gevolgen heeft het allemaal niet. Hè? Uh, natuurlijk heeft premier Rutte zijn collega Netanyahu vandaag aangesproken... Op die, op die nederzettingen politiek van Israël. Want Nederland is het daar niet mee eens. Beschouwt het als uh, slecht voor het vredesproces met de Palestijnen. Maar ja, van dit soort kritiek wordt Netanyahu natuurlijk niet warm of koud. Hij hoort dat in heel veel landen op de wereld en in heel veel talen. En hij hoort het ook beleefd aan. En gaat verder zijn eigen gang en zo was het ook vandaag. Het is besproken in het katshuis maar zeker niet met de verwachting dat ze elkaar konden overtuigen. En dat bleek ook eigenlijk na afloop wel uit de toelichting die Rutte en Netanyahu gaven. We had this meeting to to have an exchange of views, knowing that we are both very much alike on most of the It wasn't the heated debate. Ja, je hoort het. Het was geen verhit debat. Ze hebben elkaar beleefd aangehoord en, en niet gedacht dat ze elkaar konden overtuigen. Nou ja, en dat meningsverschil, dat is er. Maar het staat verder de goede relatie tussen Nederland en Israël niet in de weg. Vandaag is er zelfs afgesproken dat uh, beide landen de samenwerking gaan versterken... Premier Rutte verklaarde dat er een uh, nederlands israëlische samenwerkingsraad komt... en die moet de intensivering van de betrekkingen uh, in de praktijk gaan brengen. Het resultaat na een middagje. Gisteren hadden we de Belgische premier op bezoek. Dat was logisch. Elio Di was net geïnstalleerd als de nieuwe minister-president. Wat was eigenlijk de reden van het bezoek van de uh, Israëlische premier? Nou, beide landen hechten wel aan die goede betrekkingen... en uh, ook aan intensivering van die betrekkingen, zoals we vandaag hebben afgesproken. Dat staat ook als doel opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte... Uh, uh, dat beschouwt Israël als de enige echte democratie in het Midden-Oosten. Ja, en die intensivering van de relatie met Nederland... is voor Israël ook belangrijk... want Nederland is een van de weinige, weinige trouwe bondgenoten. En steeds meer landen hebben kritiek op die bouw van die nederzettingen. Israël komt daardoor in een isolement. Dus in Jeruzalem zijn ze blij met de steun van Nederland... en dat stak Netanyahu ook niet onder stoelen of banken. Ik like Holland. Uh, I Ik the de Nederlanders. Ik denk uh, dat... That... You bent een van onze grootste vrienden, en ik denk dat deze uh, visit enhances deze vriendschap. Er is een diepe familiariteit en sympathie, en het komt door het feit dat we twee kleine landen zijn die, tegen onmogelijke hordes, hun grond hebben Ja, nee, houdt dus van Nederland. We zijn een van zijn beste vrienden. En dat komt doordat Nederland en Israël alle twee klein zijn en grote problemen hebben moeten overwinnen. krijg krijg toch een beetje het beeld, Wilco, dat uh, het kabinet Rutte nog veel positiever is over Israël dan het vorige. Zit ik er ver naast? Nou, een beetje wel. Je hoort dit vaak in oppositiekringen. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, kijk maar naar het regeerakkoord. Daar staat in dat uh, daar is Israël het enige buitenland dat met name wordt genoemd. En op zichzelf is dat wel waar, maar de werkelijkheid is toch genuanceerder. Want ook in het vorige regeerakkoord van het toenmalige kabinet Balkenende... was Israël het enige genoemde buitenland. En ook toen was er, net als nu, een minister van Buitenlandse Zaken... die zich presenteerde als vriend van Israël, nu Roosentaal toen Verhagen. Verschil met toen is dat er destijds ook een minister... voor Ontwikkelingssamenwerking was, de PvdA Bert Koenders... en die was vriend van de Palestijnen. Ja, en zo'n figuur is er nu niet meer. Dus maar in de praktijk maakt het allemaal... Niet zo heel veel uit, Tim. Dank je. Welke boom van Den Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. Het kabinet moet veel sneller en veel meer bezuinigen dan gedacht... meldt NRC Handelsblad. En het zou komen door afspraken met Europa. Het begrotingstekort moet volgend jaar flink zijn teruggedrongen. Tot onder de 3 procent. Maar we komen in 2013 waarschijnlijk uit op een tekort van 3,7 procent. Om toch aan de regels te voldoen... moet Nederland volgens ingewijden in 2013 voor 7 miljard euro bezuinigen. 20.000 kinderen dus bij de opnieuw gespeelde wedstrijd tussen Ajax en AZ... Eredivisie Live sprak met een groep schoolmeisjes... die hadden op zich best zin in de wedstrijd. Voor wie ben jij nou? Nou, ik ben voor hun allebei. allebei. Vertel, want je hebt hier een shirt van AC. Ja, maar ik ben ook voor Ajax. Hoe komt dat? Nou, ik weet het niet. En enthousiasme dus onder de meisjes. Maar echt fanatiek kun je ze niet noemen. We wonen in dan de over Ajax. En wie ga je nou het hardst aanmoedigen vandaag? De keeper. Hoe zei het maar Stekelenburg, toch? Nee nee, die is al weg, maar dat geeft helemaal niets. Je mag hem wel aanmoedigen. En wie gaat er winnen, dames? Of het wordt gelijk. Of het wordt gelijk dus. Op de site van het Nationale Ballet een enorme foto van de overleden Rudy van Dantzig. Jarenlang artistiek leider. Verder heeft het Nationale Ballet meteen een eerbetoon op YouTube gezet. Het filmpje begint met een vergeelde jeugdfoto van Van Dantzig. Met een poes op schoot in de zon. Daarna volgen zwart-wit foto's van voorstellingen. En er komen ook videobeelden voorbij van Van Dantzig die door Amsterdam fietst. En er zijn recente beelden van zijn tijd als choreograaf. Je ziet hem met wijdopen gesperde ogen de bewegingen van twee dansers volgen. De VWO-klassen op scholen in Amsterdam-Nieuw-West stromen leeg, meldt het parool. HVO- en VWO-scholieren trekken massaal weg... want hun ouders zijn niet tevreden over de veiligheid en de sfeer. Het betekent per saldo dat ze de scholen te zwart vinden, volgens de krant. Daarom gaan steeds meer scholieren naar scholen in het centrum... waardoor scholen buiten de ring echte VMBO-bolwerken worden. De Britse tabloid The Daily Mail heeft het over een student van 19... die alleen maar tienen haalt. Ze was uitgenodigd door de prestigieuze universiteit van Oxford. Je zou denken dat ze doelblij is, maar nee. Ze baalden naar eigen zeggen enorm van het bezoek... omdat ze er alleen maar blanke en rijke studenten tegenkwam. En ze ergerden zich groen en geel aan de arrogante, elitaire... en intimiderende houding van de toelatingscommissie. Dus stuurden ze meteen na het gesprek zelf een afwijzingsbrief... Waarin ze haar aanmelding introk. En daar stond in: Het spijt mij u te moeten meedelen dat uw universiteit het niet is geworden. Na het afwegen van de potentiële universiteiten ben ik tot de conclusie gekomen dat u niet aan mijn hoge standaard voldoet. Het staat u uiteraard vrij mij opnieuw uit te nodigen, mits u zich progressiever opstelt. Ik wens u veel succes bij het zoeken naar andere kandidaten en wens de universiteit veel succes in de toekomst. Nou. Moet je wel lef hebben, hè? Heb jij wel zo'n brief gestuurd? Nee, ik heb ze wel gekregen, maar gestuurd eh, nog nooit. Heb je nee. een diploma? Oeh, uh, oh, dat is een uh, pijnlijke vraag. Uh, de meisje staat trouwens wel met foto en al op de site. De Daily Mail. Ja, dus of dat nou zo goed is voor de carrière, ik weet het niet. Dailymail.co.uk. Het uh, mediaoverzicht, Dankjewel. Na zes uur gaan we even naar Italië. Bas Mesters gaat ons helemaal bijpraten over de reddingsoperatie, de bergingsoperatie. Wat is het eigenlijk? Het cruiseschip Costa Concordia. Ligt nog steeds op zijn kant en er wordt hard gewerkt. De feiten, straks na zes uur. Tot zo. Willem Oltmans, journalist en zelfverklaard diplomaat, werd in 1992 uit Zuid-Afrika gezet. Geen hond weet waarom. Nu, twintig jaar na dato, komt oud-minister Ben Bot met nieuwe informatie. Toen werd hij toch door een Zuid-Afrikaanse minister opgebeld, of we gooien hem de gevangenis of hij gaat eruit. Speelde Nederland misschien dubbelspel? Dit is opmerkelijk omdat van buitenlandse zaken uit... altijd is ontkend dat Nederland ook maar iets te maken heeft gehad... met de uitzetting van Oldmans uit Zuid-Afrika. Argos en Willem Oldmans. Zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wie is de Mol? Tijd voor wat uh, adrenaline. Tim Pampet op het water. Wie is de mol? Wil jij een joker of een envelop? Vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 1. Droomreizen tegen droomtarieven. Ontdek de verrassend lage prijzen luxe van Emirates. Vlieg naar Dubai, Jakarta, Johannesburg of een van de vele andere bestemmingen. Nu tijdelijk vanaf 499 euro. Lees de voorwaarden en boek direct op emirates.nl. Fly Emirates, keep discovering. Dit is Radio 1.